Sophie verhoeven met het NOS-journaal. Rond deze tijd geven de militaire inlichtingendienst... het ministerie van Defensie en de Britse overheid... een persconferentie over Russische spionage. Die gaat onder meer over de betrokkenheid van de Nederlandse MIVD... bij een operatie tegen Russische hackers. Vanochtend meldde de Britse regering... dat de Russische geheime dienst achter een reeks wereldwijde cyberaanvallen zit... die zijn bedoeld om westerse democratieën te ondermijnen.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 In Deventer zijn de studenten het minste geld kwijt voor een kamer, 20 euro per vierkante meter. Amsterdam is het duurst met 34 euro per vierkante meter. Zo blijkt uit cijfers van de landelijke monitor studentenhuisvesting. Door de invoering van het leenstelsel zijn meer studenten thuis blijven wonen. Het aandeel uitwonende studenten daalde de laatste drie jaar van 53 naar 48 procent. Sinterklaascomité Zaanstad doet niet mee aan de landelijke intocht op 17 november in Zaandijk. Het comité is niet blij met het besluit van de NTR om bij de intocht alleen nog maar roetveegpieten mee te laten lopen. De organisatie is bang dat kinderen hun oom of buurman zullen herkennen als er Zaanse roetveegpieten meelopen. Het Zaanse comité houdt nu een week later op 24 november een eigen intocht. Niet met zwarte pieten, maar met bruine pieten. Er blijven nog acht regionale comité's over die wel meedoen aan de intocht. Zij leveren in totaal 165 roetveegpieten. Het weer nog veel bewolking, hier en daar ook nog wat regen... Later vandaag grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen en in het weekend meer zon... en de temperatuur stijgt tot boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de A10 West, maar de weg is daar weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja! Yeah. En daar heeft Angela helemaal gelijk in. Nou, bijna iedere werkdag dan van 12 tot 2. Want op de vrijdag uh, moet het sportprogramma, het sportseizoen, nog gaan beginnen. Maar dat zal niet lang meer op zich laten wachten. Dus voor de rest bijna iedere werkdag dus vier dagen per week van 12 tot 2 Zandvoort Lunch. En welkom luisteraars op deze editie van de Donderdag. Ik had u graag welkom geheten met Roy van Buringen. Die zou vandaag hier ook zijn om te presenteren, te schuiven... En, uh, zodat we er samen een mooie uitzending van zouden maken. Maar helaas, we hebben hem nog niet gezien. Dus ik ga het in mijn eentje proberen te doen. Het is een boel werk hoor, zo in je eentje. Maar goed, het komt allemaal wel goed. En het wordt vanzelf weer twee uur. En uh, we gaan er gewoon een gezellige boel van maken. We hebben al een gast binnen. Uh, dat is uh, Kirstie Gansner. En zij gaat ons straks het een en ander vertellen... over het culinair rondje Zandvoort, wat binnenkort weer plaats gaat vinden. Als ik het goed heb, is het in november, toch, Kirstie? In november, dus we gaan er straks alvast wat over vertellen. Want waarom doen we dat nu al? U kunt zich natuurlijk aanmelden en dan moet u niet wachten tot uh, in november. Want dan is het een beetje aan de late kant en uh, dat werkt dan niet. Dus we gaan straks even gezellig kletsen daarover... En intussen besteden we natuurlijk ook aandacht aan onze vaste items. Zoals we straks beginnen met de 3 in 1... en ik heb een lekkere, lekkere swingende 3 in 1 voor u uitgezocht. Dan, uh, we hebben een paar artiesten in het licht... die dan wel jarig zijn of vandaag niet meer onder ons zijn. Maar die zetten we dan even toch een beetje in het licht... En natuurlijk om half 1 en half 2 krijgt u van mij het regionale nieuws. Met aansluitend het weerbericht. En ja. Uh, nou, eigenlijk ligt het item eruit. Maar ik vind hem veel te leuk. Dus ik denk dat ik gewoon toch ook weer een heel leuk stukje cabaret ga brengen. Om, uh, na het nieuws, na het NOS journaal van 1 uur. Nou, we gaan starten met deze zaterdag. En uh, laten we gaan luisteren. Naar een heerlijke swingende 3-in-1 van Casey en de Sunshine Band. Weet u nog, die heerlijke band komt-ie. 3-in-1... manier houden we er wel van. Dat roept hij maar de hele tijd, hè? Hij kan er geen genoeg van krijgen, geloof ik. Uh, we hebben geluisterd naar Casey en the Sunshine Band. U heeft ze ongetwijfeld herkend. Dat was onze drie in één. En u hoorde achtereen volgens I'm your boogeyman, Keep In coming, love. En natuurlijk de laatste, die mega hit van ze That's the way I like it. En, uh, wat we ook heel leuk vinden, is iets wat binnenkort gaat plaatsvinden in Zandvoort. En daar gaan we eens even over praten met de organisatrice. Want zij is hier aangeschoven aan tafel. Christy Gansner, welkom in het programma. Dank je wel. <laughs> ja, ik schoof meteen een telefoonknop open. Dat is de bedoeling niet, natuurlijk, want we hebben helemaal niemand aan de telefoon. Vertel eens, Christy. 11 november, wat gaat er dan gebeuren? 11 november organiseer ik voor de vierde keer het culinair rondje Zandvoort. Dat is een hele leuke wijn- en spijswandeling door het dorp. En daarbij bezoeken we acht verschillende restaurants. In elk restaurant krijg je een klein hapje en een glaasje wijn. En zo maak je een rondje. En dan de bedoeling is dat je een keer in een restaurant komt waar je nog nooit geweest bent. Een beetje kennis maken en gewoon lekker eten en genieten. Dat uh, klinkt heel goed, hè? zou je denken. En volgens mij de afgelopen drie keren is het ook best een groot succes geweest. Hè? Ja, ja, ja, het is ook keer uitverkocht geweest. Ja. En, en nu, is het nu al uitverkocht? Of? Nee, we zijn nu net gestart. Ja, ja. oké. Okay. We hebben wel aanstaande zondag een culinair rondje Zeedijk. Hey. Dat is wel uh, zo goed als uitverkocht. Er zijn nog twaalf uh, kaarten voor beschikbaar. Ja. En uh, ja, voor november start is de kaartverkoop net gestart. Oké, okay, oké. Okay. Dus daar is nog tijd voor. Maar ik neem aan, want uh, je, je kan hem een beetje kiepen. Ik zal hem ik zal hem straks even voor je kiepen. Laat die dop maar even ernaast liggen. Ja, want dat, als u meekijkt, dat kan natuurlijk, hè, via www.zfm of zfm dan natuurlijk streepje live.nl. Dan kunt u meekijken. Dan ziet u Christy aan de tafel zitten en mij achter de mengtafel staan. Um, maar dan kunt u zien dat de, dat, de, dat de microfoon een beetje naar beneden hing... waardoor de plopkap, dus die dop, die zwarte dop, steeds eraf schoof. Maar dat geeft niks. We kunnen je even goed, heel goed horen, hoor, Christy. Dat is mooi. Eens <laughs> <laughs> um, even zien. Want je zegt acht uh, restaurants gaan gaande meedoen. Uh, weet je uit je hoofd welke dat zijn? Ja, zeker. Ja, ja <laughs> natuurlijk. Ja, je hebt ze zelf bedacht, denk ja. ik, en benaderd. Hè? <laughs> de Drie Aapjes, ja? de Brasserie Zin... Ja. Uh, lunchcafé The Corner, ja. uh, Talassa op het strand... CISO-lounge, het Wapen van Zandvoort en uh, MMX, Italian Restaurant. Ja. Dat is natuurlijk dan ook een enorme verscheidenheid... aan hapjes die je gaat krijgen. Hè? Want ja. uh, het, het, het zijn allemaal, uh, als ik het zo hoor... die restaurants, toch mensen of restaurateurs... met een totaal eigen identiteit, hè? Ja, dat is het leuke van het rondje. Je komt bij verschillende restaurants... en. Laten allemaal zien uh, ja, waar zij goed in zijn. En ze proberen je te verwennen. En zo krijg je hele verschillende dingen op je bord. En mooie combinaties uh, met de uitgekozen wijnen. Oh, ja. dat, dat wou ik net vragen eigenlijk. Want um, uh, uh, uh, het wijnarrangement uh, wat er voor die dag bij hoort... dat is daar zeker op aangepast. Want ja. dat hoef je dus niet zelf te kiezen. Dat is nee. allemaal al helemaal uitgedacht van tevoren. En, uh... Ja, de restaurants ja. bedenken wat ze gaan maken die dag. En dan zoeken ze in overleg met mij een uh, mooie wijn bij uit. Ja. Dat is mooi. Ja. ja, lekker. Het klinkt goed. En wat zijn de kosten van zo'n dag? Je betaalt 49,50. We worden in uh, acht groepen verdeeld. Elke ja. groep start bij een ander restaurant. Ja. En dan rouleer je. Je start smiddags ja. om, om 12 uur. Ja. En om een uur of vijf is het afgelopen. Dus je, je, je bent vijf 18. uur lang echt ja. lekker hapjes aan het proeven... wijntjes aan het drinken, plezier ja. aan het maken. Een stukje wandelen naar de ja, ja. ja, Maar je blijft wel met je eigen vaste groep waar ja. je bij ingedeeld ja. bent. Hè? En, ja. en aan het eind van de dag eindig je dan ergens met z'n allen? Of is het gewoon dat je per groep eindigt en dan, dat dan ieder zijn weegs gaat? Nou, ieder eindigt in, uh, in een ander restaurant. Maar ja. na afloop is er wel bij Epp Vloed, ja. of Amsterdam Beach Hotel... Ja die hebben een muziekoptreden van Van Kessel Live na afloop. En daar oh, is iedereen dus, van harte welkom. Dus daar kan je dan allemaal bij elkaar komen... Ja. om uh, van gedachten te wisselen en uh, ja. de smaken te bespreken. Ja, precies. En, uh, maar ja, daar zijn waarschijnlijk ook mensen welkom... die niet hebben meegedaan ja, aan het culinair is, rondje. Iedereen is welkom. Groot die, feest? Ja. Ja, met Van ja. Kessel altijd ja, natuurlijk. Dat kan niet missen. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, dat klinkt mooi. We gaan er straks nog even verder over praten, Christy, als je dat wil. Ja. En dan gaan we nu naar het nieuws luisteren. Want daar is het ook de hoogste tijd voor. Maar dan moet ik natuurlijk even mijn jingle zoeken. Want ik heb vandaag geen presentator hier of een schuiver. En dat zal je altijd zien. hè? En ik, ik zie hem altijd zo. En nu dus even niet. Maar kijk, zoekt en gij zult vinden. We gaan even naar het regionale nieuws, mensen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, vandaag zijn in de Distelflet aan de Keesomstraat uh, uh, ja, stempels geplaatst... waardoor er toch eigenlijk bij de bewoners een heleboel onrust is ontstaan. De stempels zijn geplaatst om een stuk galerij te stutten op de eerste verdieping. De bewoners van de woning die zich daar bevindt hebben geen idee wat er aan de hand is. En wel waren in deze woning al eerder stutten op het balkon geplaatst... in verband met betonrot. Geen van de bewoners in het appartementencomplex... heeft enig bericht ontvangen van de woningbouwvereniging... over de reden van plaatsing. Wel heeft de woningbouwvereniging na een brandbrief... van het huurdersplatform Zandvoort toegezegd... de huurders zo snel mogelijk via een brief op de hoogte te stellen. Meerdere auto's zijn gisterochtend op de A9 tussen Beverwijk en Haarlem beschadigd door losliggend grind. Dat grind was onbedoeld achtergelaten door Rijkswaterstaat na onderhoudswerkzaamheden aan de spitsstrook. Automobilisten gaven aan dat het losliggende grind over een afstand van enkele honderden meters van de spitsstrook, wat een rotwoord is dat zich een spitsstrook verspreid lag. Rijkswaterstaat bevestigde tegenover NH Nieuws... dat er inderdaad grind op de snelweg lag... en dat dit het gevolg was van wegwerkzaamheden in de uren daarvoor. Woordvoerder Mieke Limme laat weten dat na melding van automobilisten... er onmiddellijk een weginspecteur heen is gestuurd. Maar ja, toen was het inmiddels al niet meer zo erg... dat het ook bij andere automobilisten nog tot schade zou kunnen leiden.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 Zo bijna drie maanden voor de jaarwisseling. Er werden onder andere buitenlandse vuurwerkverkoopzijds in de gaten gehouden. Al dus de wijkagent in de tweet. Al sinds dinsdag staan zwaar bewapende agenten voor de ingang van het stadhuis in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene krijgt sinds een aantal weken al extra beveiliging vanwege dreiging. Het Openbaar Ministerie wil niet specificeren waar de dreiging vandaan komt. Rond kwart voor vier gisteren vertrok Wiener met de zwaar bewapende agenten. Er is, reden te maken, er is reden om zich zorgen te maken over zijn veiligheid. Het Openbaar Ministerie doet dus verder geen mededelingen. Dan is het nu de hoogste tijd voor het Weerbericht. ZFM Westkust Weerbericht. En ja, ja, het is op deze donderdag over het algemeen bewolkt... en hier en daar is wat lichte regen mogelijk. Zo nu en dan schijnt ook de zon... en er waait een matige en later aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond zijn er nog wolkenvelden, maar komende nacht klaart het steeds meer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 11. Morgen wordt een prachtige dag met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. De temperatuur stijgt naar een nazomerse 20 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Van de OJ's. Heerlijk zwingend nummer ook. We gaan weer even terug naar uh, Christy. Want zij is nog steeds uh, bij mij in de studio. Christy Gansner van het Rondje Culinair Zandvoort. Voor de mensen die nu net inschakelen. Uh, zij heeft uh, de, het, het culinair rondje georganiseerd. En deze staat gepland dit jaar op zondag 11 november 2018. En zij vertelde ons zojuist... Dat, dat je dan, als je meedoet, acht restaurants gaat bezoeken... waar je overal een heerlijk hapje krijgt en een heerlijk drankje... zodat je ook eens kan kennismaken met restaurants... waar je misschien eigenlijk nooit komt. En uiteraard is het supergezellig, toch, uh, Christy? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, gezellig om mee te doen. Je gaat met een heel groepje mensen, dus je leert ook weer mensen kennen. En... Uh... Zoals Christie net vertelde, wordt het uh, rondje afgesloten... met een groot feest bij restaurant en Vloed... waar niemand minder dan Patrick uh, van Kessel gezellig de muziek gaat maken. Um, de kaarten. Je hebt al verteld net dat ze 49,50 per stuk zijn. Ja, Daar zit klopt. alles bij inbegrepen. He? Alles bij in. uh, ja. Het eten en de wijntjes, die allemaal geselecteerd zijn om... Uh, om de, de maaltijden te begeleiden, de hapjes. Um, hoe kunnen we aan kaarten komen? De kaarten zijn verkrijgbaar bij de acht deelnemende restaurants. Dus je kunt daar naartoe en daar een kaart halen. Of bij de Zandvoortse VVV. Of online via www.wijnaanzee.net. Oké, okay. nou uh, uh, heb ik net even gezegd... Hè, voor de mensen die misschien net ingeschakeld hebben... zullen we nog één keer de acht restaurants noemen... Want ja, anders, want, omdat, ze daar ook, omdat de mensen daar ook natuurlijk het kaartje kunnen kopen. Ja. Dus luister even, luister... dan weet u waar u nog meer terecht kunt voor het kaartje. De Drie Aapjes, Talassa, Siso Lounge, Eetcafé Zand... Het Wapen van Zandvoort, MMX, The Corner en Brasserie Zin. Oké, okay. is het nou eigenlijk zo, dat vraag ik me dan meteen af... Doen, doen elk jaar dezelfde restaurants mee of rouleert dat ook? Dat rouleert ook, ja. Dat rouleert ook, ja, want anders dan, dan ja. leer je weer geen nieuwe restaurants kennen... als je het leuk vindt om jaarlijks mee te doen natuurlijk. Ja, dus de Lassa is nieuw dit jaar en de Corner is nieuw. Oh, ja. En de andere hebben we al een keer meegedaan, maar niet altijd in hetzelfde jaar. oké, oké, dus dat, oh, okay. uh, het okay. dus is ook wel eens zo'n jaar dat, dat dan echt helemaal anders is... Ja. of uh, dat sommigen daar even tussenuit stappen weer. Ja. Nou, wat enig. Um, zoals ik heb begrepen nu net, want je, je had allemaal leuk materiaal bij je. Je doet ook wijn aan Zee, hè? Dat, mm -hmm. dat is jouw bedrijf, ja, hè? de naam klopt. van jou. Uh, en dus je bent gespecialiseerd in wijnen. Ja, klopt, ik ben finoloog. Ja. Je bent finoloog en voor alle duidelijkheid geen oen. Nee. En geen oenoloog. Nee. We nee. hebben het er net over gehad, dames en heren, dat. Uh, Kijk, het woord oenoloog. ik vind het zo'n leuk woord, het ja. klinkt zo lekker. Maar ik vroeg me eigenlijk altijd af, ik wist dat het met wijn te maken had. En ik dacht eigenlijk altijd dat het een wijndeskundige is. Nee. Maar jij hebt uitgelegd hoe dat zit. Zou je dat ook aan de luisteraars ja. willen laten weten? Ja. Nee, Een oenoloog is iemand die wijn maakt. Het is echt de wijnmaker en die heeft met name verstand van zijn eigen wijnen. En een finoloog is iemand die verstand heeft van alle wijnen uit alle streken. Ja. En, dus die en... maakt geen wijn, maar die weet veel van wijn. En de oenoloog maakt wijn. Oké, okay, okay. dus dat is het grote verschil. Ja. ja. En, en hoe sta jij tegenover? Want dat heb ik begrepen. Dat in Nederland eigenlijk ook de oenologen, dus, de, de wijnmakers... in opkomst zijn, hè? Ja. Ja, we hebben in Nederland inmiddels uh, ruim honderd uh, wijnboeren... die Echt zelf uh, die commercieel uh, wijn maken. Ja. Dat is best veel. Dat is best veel, Ik ja. had in mij gedacht, en dat zal een handje vol zijn, maar ja. Nee, er dus zijn ruim honderd, ja. En, en de meeste zijn die... maken zelf wijn. Ja? En de kwaliteit wordt wel elk jaar beter. Het Echt wordt waar? natuurlijk ook iets warmer. Ja. Dus dat is, uh, ja, klimaatveranderingen speelt... Uh, heeft voordeel voor Nederland. Ja, want natuurlijk onder de invloed van, van de zon... wordt een druif zoeter, hè? Ja, ja, hoe langer een, een druif de tijd heeft om te rijpen... hoe meer suikers die heeft. Ja. Ja, en om een mooie wijn te maken heb je suikers nodig, maar ook zuren. Ja. En uh, ja, dan wordt de suikers omgezet in alcohol en dan krijg je een mooie wijn. Kijk! Kijk. Met name witte wijnen zijn in Nederland heel erg... Uh, ja, in opkomst witte wijnen, mousserende wijnen. En er zitten er al hele mooie bij. Ja. ja, ja Overijssel is inmiddels de provincie met de meeste wijnboeren. Echt? Ja. Nou, wat word je dan op een gek, gek uh, been gezet? Hè? Ja. In mijn gedachten is dat dan weer uh, Limburg, hè? Waarom ja, weet ja. ik dat niet? Nou, Limburg maar... is het wel allemaal begonnen. En o, daar, daar is het ook... begonnen. Vandaar dat dat belletje in mijn hoofd zit. Ja, en daar <laughs> zitten tot nu toe ook wel de, de beste wijnmakers. Ja, die hebben gewoon nog veel langer ervaring. En de rest van Nederland komt eraan. Ja, ja. En wordt er tijdens dit, uh, dit rondje ook Hollandse wijnen ingezet... of is het toch nog niet zo ver? Nee, nee, op dit moment niet. Nog niet? Nee. nee. nee. En dat is het nadeel van, van Nederlandse wijnen. Ook wel weer een voordeel natuurlijk. Dat ze op hele kleine schaal gemaakt worden. Over ja. het algemeen hele lage productiehoeveelheden... Ja. Dus ja, die kan je dan niet aan de horeca leveren... want je moet gewoon continu kunnen dat leveren. Is, ja, ja. ja, en dat gaat natuurlijk nee. niet het hele jaar door. En het is door. ook uh, ja, in vergelijking wel wat kostbaarder dan... Uh, ja, je kan maar een beperkt aantal wijnen maken. Ja. Dus de prijs-kwaliteit verhouding is over het algemeen uh, iets duurder. Oké, oké. Wat het vaak voor de horeca te kostbaar maakt. Ja, ja. ja. ja. Het zijn wel mooie wijnen. Ja, hè? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ik heb er ook veel over gehoord. Dus uh, ja, ik, word, ik ben er eigenlijk best nieuwsgierig naar. Vroeger proefde ik dat nog wel eens, maar ja, tegenwoordig eigenlijk niet meer zo. Um, ja, ik organiseer ook uh, elk jaar een excursie naar een wijnmakerij Noordwijk. Oh, is echt? Ik vond dat is heel leuk om even te kijken. Oh? Ja. En die maakt ook hele mooie wijnen. In Noordwijk, In Noordwijk zelfs, Noordwijk. dat is hier vlakbij. Ja, is vlakbij. Ja. Ja. ja, en dan ga je dan met een groepje mensen naartoe... Ja. en dan ga je ook uh, een soort proeverijtje. Ja, mensen die cursus bij mij doen of niet... die gewoon geïnteresseerd zijn, die kunnen mee. En dan krijgen we uitleg, uitleg van de wijnboer... waarom hij voor bepaalde rassen heeft gekozen. En we proeven een aantal van zijn wijnen. Ja, dat is altijd een heel leuk uitje. Ja. ja. Heb je ja. binnenkort weer een cursus op de agenda staan? Uh, cursus, ja, zeker. Ja? Ja, het ja. najaar begint Noem maar er eens een paar... Um, november, 13 november starten weer een basiscursus wijn. Dus, uh, oh. Dat zijn drie avonden waarin je ja, de basis over wijn leert. Hè. Wat zijn nou de belangrijkste uh, druivenrassen? Wat is nou precies het verschil tussen rood en wit? Ka ja. Qua manier van wijn maken? Ja. En wat zijn de belangrijkste gebieden? Dus echt een introductie in de wijn. Ja. En in oktober heb ik nog een vervolgcursus. En die, ja, die gaat daar... Iets verder verderop in dan ga je echt alle belangrijke wijngebieden komen aan bod en uiteraard bij beide cursussen heel veel proeven, heel veel ruiken. En maar je ook je, heel veel uitspugen. Dat wou ik net zeggen. Ja, want de bedoeling is natuurlijk niet dat je bij het proeven dat je het ook doorslikt. Nee, nee anders. Maar het dat je het allemaal het weer in, in, ja. Ja. <laughs> <laughs> Ik heb eens één keer meegemaakt toen was ik bij een proeverij en toen was er een, een wijnboer uit het zuiden van Frankrijk en die wijn was wel ja. zo Ongelooflijk lekker. de, de kon ik niet over mijn hart verkrijgen om dat uit te spugen. Nee, nee. Nee, echt niet. Nee, maar leuk. Dus uh, oktober uh, zijn er nog uh, plekken in de cursus vrij. En dus in november begint de nieuwe basiscursus. Ja. Ik denk dat dat voor mensen wel heel fijn is om in te stappen. Mocht je toch wat meer willen weten over hoe het nou zit met die wijnen. Ja, 13 november start je. En mensen, geloof me, wijn, je, je spreekt het makkelijk uit. En je denkt, nou, wijn is wijn. Nee, niets is minder waar. Er is heel veel te weten over wijn. En er is heel veel te leren over wijn. En als je dat gaat ontdekken... nou, geloof wordt me, dan gaat er een wereld leuker. open. Ja, ja dat ja. wordt steeds leuker. Ja. Dat klopt Absoluut. wat je zegt. Nou, Christy, ik, ik dank je ontzettend. Is er nog iets wat ik, wat ik niet gevraagd heb... waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik toch nog even kwijt? Nou, kunst en wijn is ook nog iets wat wij doen. Dat is, kunst uh, en wijn? 16 oktober doe ik samen met Marianne Rebel. Oh. En dan uh, ga ik eerst een, een ja, schilderij maken... En tijdens het schilderen voorzie ik ze van wijnen en bijpassende hapjes. Dus dat is een hele leuke avond. En dat is uh, 16 oktober. Dat is 16 oktober. Nou ja. mensen zeg, er is de, er is de komende je hebt het druk de komende Hartstikke twee druk. maanden. Hè? Ja. Mijn ja. god zeg. Ja. En, en met dat kunst en wijn, um, stap voor stap gaat Marianne dan waarschijnlijk... de mensen begeleiden met een, met een schilderij te maken. Ja. Echt in haar stijl ook. Je nee, kunt ze zelf kiezen. je eigen stijl? Dat ja. is vrij. Okay. Wat de meeste mensen altijd doen is uh, iets meenemen... wat ze na willen maken. Of een foto oh, okay. of een voorwerp. Okay. En Marianne begeleidt ze gewoon bij hoe, uh, hoe ze dat het beste kunnen doen. En, en, en het jij eind... zorgt voor de wijntjes. Maar ja. vertel je dan ook wat over die ja, wijnen? Dan vertel ik wat over en dus dat ik is... uitgekozen heb. En oh, waarom okay. ik het hapje erbij heb uitgezocht. Okay. Ja, het, eind, het eind van de avond gaat iedereen uh, goed gevuld... en met een mooie schilderij naar huis. Ja, want het is altijd leuk wat ze maken. Ook mensen die nog nooit geschilderd hebben. Er ja, komen altijd mooie dingen uit. Het is toch wat, hè? Ja, leuk. leuk. Ja, ja, Mensen kunnen veel meer dan ze zelf ja, denken. Absoluut. Gewoon eens proberen en dan kijken of je de smaak daarvan te pakken krijgt. heb je er toch weer een mooie nieuwe hobby bij. Um, wat ja. ik zou willen vragen... want we hebben het net gehad over hoe mensen zich aan kunnen melden... voor het culinair rondje... De cursussen en zoals dit, wat de alle andere dingen die je organiseert, ja. hoe kunnen eh, belangstellenden zich daarbij aanmelden? Nou, het handigste is gewoon via de website www.wijnasee.net. Daar staan alle cursussen en dan kun je meteen zien of er nog plek is en dan kan je aanmelden. Helemaal mooi. Ja. Christie, ik dank je enorm voor je aanwezigheid hier, voor je komst en alles wat je verteld hebt. We zijn nu alweer een stuk wijzer. Jullie ook ja. niet thuis? Ja, toch? Ja. Ja. We gaan uh, verder uh, luisteren met een, een gezellig zwingend nummer. Uh, La Bomba van King Africa. Bomba. Sensual. Dat waren de buffoons met uh, Tomorrow is Another Day. Heerlijk nummertje. Uh, ja, We zijn even niet aan onze artiest in het licht toegekomen... omdat we natuurlijk vreselijk aan de klets waren met Christy Gansner... over het culinaire rondje Zandvoort en alle andere dingen die zij organiseert... en die met wijn te maken hebben. Want dat is haar grote passie. En haar werk... Um, dus ja, wat gaan we doen? Dat gaan we dan eigenlijk maar uh, ja, in het volgende uur dan maar. Ik kan er ook even niks aan doen. Alles loopt anders dan dat we dachten. Goed, uh, we gaan naar het volgende muntje toe. A Steelers Wheel met Stuck in the Middle with You.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 Nu door met Jack and the Weatherman. Till the sun comes up. Laat die maar snel komen. Als het goed is, wordt het 20 graden binnenkort. We can hear it calling, calling to our heart. Something loud and clear, begging us to run. We don't need no more.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 Till the sun comes up, till the sun comes up. Water's oh, the warm, so let us swim. Till the sun comes up, till the sun comes up. There's no stopping us. Till the sun comes up, till the sun comes up. We'll remember who we are. When the sun comes up, when the sun comes up